Dit is Radio 1, BNN, De Overnachting, Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom bij De Overnachting. En we beginnen dit jaar uitstekend, want wij hebben de hoofdredacteur van de NRC. En het mooie is, het is een soort van traditie, want vorig jaar... Begin 2011 begonnen we ook de eerste aflevering in België. Namelijk in Antwerpen met Erik van Looy, de presentator van De Slimste Mens. En nu, ja, de hoofdredacteur van de NRC is een Belg. Dus waar kan je die beter treffen dan in de hoofdstad van België? Misschien wel de hoofdstad van Brussel of de hoofdstad van Europa, Brussel. En ik vind het mooi om terug te zijn in Brussel, want ik heb hier zes jaar gewoond. Maar ik vind het nog mooier om hier achter de deur van Kamer 419 in het Metropoolhotel Peter van der Meers te treffen. Ik klop op de deur. Ja. Daar schuift hij open. Eén bijzonder nacht. Goedenavond. Ik ben Patrick. Ik ben Peter. Uh, welkom. Ja, welkom. En wat mooi dat wij hier in het schitterende Brussel mogen zijn. Is het niet fantastisch, Brussel? Ja, Kan u mij uitleggen waarom Brussel zo mooi is? Misschien kunnen we daarvoor bij het raam gaan staan. Nou, Brussel is uh, mooi door de lelijkheid van Brussel. Door, uh, uh, Brussel is een stad die een, een, een mix is van ongelooflijk veel stijlen en, en, en fenomenen. En, uh, en hier komt het allemaal samen op deze plek, op de Blas, Plas Brucaire. Uh, de, de plek die bezongen is door Jacques Brul. Uh, waar dit hotel Metropole, een, een overblijfsel uit de 19e eeuw, uh, uh, ligt. En, en de Plas Brucaire is echt het hartje van de stad, uh, ligt net bij de. De Grote Markt, bij het Koninklijk Paleis... bij de Munt, een van de mooiste, beste operahuizen ter wereld. Uh, uh, uh, bij het Hoerenkwartier, bij de Comche Sois. Comche Sois is het het restaurant van België geweest. Heel vele jaren lang het enige drie-sterrenrestaurant van België... Dit, dit is hier aan onze voeten. En daarom dacht ik van, dit is ook een beetje, dit is een beetje ik. Ik heb hier ook gewoond op, op, op 200 meter hier van dit hotel heb ik gewoond. Uh, het is niet ver gewoond. van mij, want ik heb aan de andere kant juist, dan, de Dantzartstraat Ja klopt, ja, de Dantzartstraat hier juist in de buurt. Dus, dus dit, is, dit is een stuk van mijn, van mijn leven eigenlijk, deze plekje. Maar wat maakt Brussel dan zo mooi voor u? Brussel is, is mooi omdat de meeste Vlamingen in dit land... hebben een, uh, een haat-liefde-verhouding met Brussel. En, uh, uh, de generatie voor ons, voor mijn ouders... Uh ...en uh, hun tijdgenoten was Brussel de stad van de zonde. En de, de, de stad waar je misschien wel kwam werken... ...maar je weer, weer snel, snel naar het veilige Vlaanderen ging. En Brussel was de plek waar er ook Frans gesproken werd natuurlijk... ...waar er heel veel immigratie was... Waar er, uh, uh, uh, ...maar waar er, waar er ook de, ja, de, de, de, de zonde was... ...waar er uh, uh, veel cultuur was... Waar er, waar, wat een beetje on... ...Brussel is het, het begin van het buitenland voor de Vlamingen. Uh, je kan tot Groot Bijgaarden, dat is veilig Vlaanderen... ...en dan rij je Brussel... Binnen en dat is het begin van het buitenland. Ja, maar Brussel is toch ook de hoofdstad van heel België, dus ook van Vlaanderen? Ja, maar Vlamingen zien Brussel niet als hun hoofdstad. Vlamingen zien Brussel als een wat vreemde en gevaarlijke stad. Veel Vlamingen zien Antwerpen of Gent of Mechelen als hun hoofdstad. Jammer genoeg, en daarom ben ik toen ik, ik ben correspondent geweest in, in New York, en toen ik terugkwam werd ik hoofdrecteur van de Standaard. En toen zeiden mevrouw en ik van, uh, uh, nou als we terug gaan naar België... dan gaan we in het hartje van de stad wonen. Dan gaan we in het hartje van Brussel wonen. En de redactie van De Standaard had dan 120 journalisten. Dan daarvan waren er drie die in Brussel woonden. Terwijl de redactie hier, hier net aan de rand van de stad is. Al de rest woont in Antwerpen, Brugge, Mechelen. maar op. Wel, angst, ja. Al, toch, toch wel een soort... Uh, het, het is alsof uh, geen van de journalisten van uh, NRC of van de Volkskrant... in Amsterdam zou wonen. En dat, dat kan je gewoon niet voorstellen. En dat toont inderdaad dat, uh, dat Brussel een stukje buiten Vlaanderen ligt. Uh, uh, en terzelfde tijd zie je dan de voorbije jaren... met name de plek waar jij gewoond hebt, de Dansaardstraat en zo... zie je daar weer een, een aantal Vlamingen uh, naartoe stromen. En hier weer ook die hoofdstad opnieuw innemen. En zeggen van, hey, dit, is, dit is fijn om hier te wonen met al die onzekerheid... en, en, en soms inderdaad het, uh, het beetje uh, geweld en, en, en wat, wat erbij hoort... wat nu eenmaal bij een grote stad hoort, een beetje van... de en een beetje. Nou, kom, we gaan daar wonen. Dit is ook onze stad. Maar waarom durfde u het aan? Terwijl eigenlijk uw hele redactie nog uh, buiten Brussel ja. woonde en u ging er toch middenin wonen. Wat, ja, had u lef? Wel, nou ja, lef. Ik, had, ik was correspondent geweest in Parijs en had in het hartje van Parijs gewoond. Ik was correspondent geweest in New York en had in het hartje van New York gewoond. En het was vooral van. Uh, uh, nee, ik wil in een stad wonen. Ik wil niet uh, terug tussen, uh, tussen de koeien uh, uh, van, van, uh, van het platteland gaan wonen. Ik wil houdt echt u in van de stad? St ja, ik, hou heel, ik ben een stadsmens. Ik ben, ja, maar ik houdt hou... u ook van Brussel? En ik hou heel erg van Brussel. Juist omwille van het, het wat... Uh, Brussel is een, is een wat verlepte dame, bij wijze van spreken. En uh, Brussel, is niet, uh, Br Brussel heeft, heeft ongelooflijk veel lelijkheid. Maar dan hele, hele mooie plekken. Hele... En Brussel is in die zin de, het cosmopolitan politici van Brussel, met het Franstalige, met het, uh, het, uh, het, hele, het hele internationale karakter van die stad, dan zowel het internationale in de zin van uh, de Europese Unie die hier gevestigd is met heel goed en, en, en duur betaalde uh, ambtenaren die een stempel op deze stad zetten, maar ook het internationale, doordat hier veel Turken en Marokkanen en Congolezen en, en noem maar op dat het een, een smeltkroes geworden is uh, uh, met alle voor- en nadelen van dien en, en daarom hou ik zo van deze stad. Maar is het eigenlijk niet zo dat de hoofddirecteur van de NRC... eigenlijk in Rotterdam moet wonen? Ja, maar ik woon in Rotterdam in de week. Ik kom nog in het weekend naar, naar uh, Brussel... Uh, en uh, straks gaat de NRC, op het eind dit jaar, gaan we met de NRC naar uh, Amsterdam. En dan ga ik met vrouw en kind ook in Amsterdam gaan, uh, uh, gaan wonen. Ik heb daar intussen een plek gekocht. Uh, en daar kijk ik ook wel naar uit. Want ik, nu is het een beetje een schizofrene situatie. Uh, want ik hou wel van, uh, van Rotterdam en Amsterdam. Ik, ik, uh, ik woon nu anderhalf jaar in Nederland. En ik vind het echt een, uh, ik vind het een privilege om daar weer te kunnen gaan wonen. Het is weer een nieuwe ervaring na. Parijs, New York, Brussel... is het nu een nieuwe ervaring om in, in, in Rotterdam te wonen. Ja. En... Nu heeft Brussel voor onze luisteraars misschien ook een hele nare connotatie. Namelijk Brussel heeft te maken met de EU, met de uh, overdracht van soevereiniteit, Juist, met de, met de euro. Ja. Uh, is, uh, dat is, is frustrerend dat, een... ja, dat is frustrerend voor veel Brusselaars en veel Belgen... dat Brussel natuurlijk het woord geworden is voor miserie. En voor uh, uh, Brussel dat ons uh, in, in Nederland allerlei regeltjes oplegt. En, uh, en dat klopt, en dat is een stukje van Brussel. En dat zit hier een paar kilometer vandaan. Dat is het Brussel. Brussel van de, van de Europese Unie. Uh, en dat is natuurlijk een realiteit. Maar Brussel is zoveel meer dan, dan... Het is alsof Den Haag enkel en alleen het Binnenhof zou zijn. Nee, Den Haag is meer dan het Binnenhof. Uh, en dus in die zin is Brussel ook veel meer dan het Brussel van, van de Europese Unie. En wat bent u? Bent u een Vlaming? Bent u een Brusselaar? Bent u een Europeaan? Ah, ben, ben bent, bent u een Nederlander? Wat bent u? Ik heb al eens gezegd, ik heb een lasagne-mentaliteit. Ik ben een West-Vlaming. Ik ben geboren in Brugge. En ik ben daar ook wel trots op. En, en mijn accent is nog een West-Vlaams accent. Uh, maar ik ben ook een Vlaming. En ik ben een Belg. Ik ben een Brusselaar. Ik ben een Europeaan. Ik voel me nu heel erg uh, verwond met het land waarin ik werk en waarover ik voortdurend uh, schrijf, uh, uh, of laat schrijven, in, uh, uh, in Nederland. Dus in die zin denk ik dat ik, het, uh, dat ik een, een Europeaan ben met West-Vlaamse roots en een grote liefde voor, uh, voor Brussel. Maar nu uh, heel, heel gelukkig in, in Rotterdam. En straks een appartement in Amsterdam. Dus... Dan zijn we niet allemaal zo'n beetje? Is dat niet mooi om, om met z'n allen zo'n beetje die, die lasagna hè, of die lasagna-identiteit te hebben? Nou, voor mij wel, want ik heb hier dus gewoond. En het is nog altijd een magneet voor mij, Brussel. Als ja. ik over ja, ja. Brussel praat. Dan ja. Ja, die smeltcroest ken herken ik en die grootstedelijkheid en die mix ja. van culturen. Um, maar. Ja, ik, ik wil hier ook altijd graag zijn. Maar wat trekt u zo naar Nederland? Wat, wat vindt u zo mooi aan Nederland? Wat mij aan Nederland heel erg aantrek, aantrok en nog altijd aantrekt... Uh, was om te beginnen professioneel was de kwaliteit van het intellectuele debat. Uh, en Nederland zelf beseft te weinig hoe prettig dat is en hoe goed dat is. Uh, ik heb twintig jaar gewerkt voor De Standaard. Een krant hier in, in, in Vlaanderen die een goede krant is. Ik ben daar uh, meer dan tien jaar hoofdredacteur geweest... Maar als je dat vergelijkt met wat er in Nederland kan in krantenland of in medialand. Eh, als je dat vergelijkt met eh, het niveau waarop er in Nederland eh, het hele politieke, culturele, intellectuele debat plaatsvindt. Ja, dan, dan is Vlaanderen wel heel klein. En, en eh, het, het jammere is dat heel veel Nederlanders niet beseffen hoe, hoe geweldig dat is. Dat, dat, niveau wel is. En hoe, hoe groot dat, dat culturele niveau van Nederland wel is. En dat trekt mij en een generatie met mij uh, aan. Ik ben ook ik ben, ik ben opgegroeid op de universiteit met, oké, okay, je hebt de Morgen en de Standaard, de Vlaamse kranten, maar hey, dan is er de Volkskrant. En dan is er NRC. En dan is er Vrij Nederland. En dan is er de Groene. En, uh, um, uh, en, en, en uh, heb je goede debatprogramma's op televisie? Ongetwijfeld. Maar het niveau van Pauw en Witteman, en ik kan er, kan er soms kritiek hebben, maar, maar dat niveau is wel een, een niveau dat een internationaal uh, niveau is. En dat is, daarom is het prettig om, om in zo'n land te kunnen functioneren. Maar soms is het niveau ook uh, doe eens normaal man. En natuurlijk dan terug, doe ja. zelf eens normaal man. Ja, natuurlijk. En dat hoort daar ook bij. Maar dat is ook een niveau dat uh, ook in Frankrijk en, en New York en, uh, en uh, Italië en Spanje ga je, dat ook, uh, ga je dat ook hebben. En daarom denk ik moet Nederland zich niet blind staren op uh, doe eens normaal man. Het is mooi dat hij dat zegt, dat doe is normaal man. Dat debat waarin uh, Wilders uh, dat verwijt naar Rutte slingerde. Op het Doe is Normaal man incident na... was dat eigenlijk wel een heel fundamenteel debat... over waar gaat Nederland dit jaar en de volgende jaren... zijn openbare middelen aan besteden. Dat was een heel goed debat. En dat is een beetje overvleugeld door Doe is Normaal man. Een beetje overvleugeld. Een een Uiteindelijk ging het in de media vooral over Doe is Normaal ja, en Doe is Normaal man. Wel, pas op, ik ben daar niet helemaal mee eens. In een aantal media ging het daar enkel over. Uh, in een aantal andere media, en ik, ik reken mijn eigen krant daarbij... En, eh, hebben we wel die, die dagen en weken heel veel geschreven over. Ja, maar dit is wel dit, dit is een fundamenteel moment in de, de, de, de, van de geschiedenis, of toch de recente geschiedenis van Nederland. Namelijk, in een besparingsperiode moeten wij gaan beslissen welke keuzes dat we gaan maken en welke we niet gaan maken. En, en, en eh, in die zin had dat debat wel een, een, een behoorlijk eh, goed en, en, en hoog niveau. En als je dat vergelijkt, ik ben een hele grote. Eh, eh, Liefhebber, maar ook hele grote criticus van de politiek in, in, in België. Als je dat vergelijkt met de politiek in België, dan denk ik van. hé, hey, toch wel fantastisch dat er in de Tweede Kamer in Nederland op zo'n niveau over politiek wordt gedebatteerd. Maar u zegt het zelf, u bent in New York geweest... en u bent in Parijs geweest. Is daar het debat ook niet enorm levendig? Ja, zeer zeker. Dat is daar zeer zeker en is het levendig. dan niet heel raar dat u juist naar Nederland trekt? Terwijl ja, New York lag ook weer open. Ja, maar New York lag ook weer open. Maar ik ben, ik ben heel, heel blij dat ik dat in Nederland kan doen. Nog eens, omdat ik, ik vind dat Nederlanders zelf... soms uh, te weinig beseffen hoe... Uh, grondig, goed, rijk uh, het debat in Nederland wel, wel is en en ik, ik heb dan ook wel de pretentie om daar, om daar een rol in te spelen en met NRC een rol in te spelen. En te zeggen: van, ik roep al eens, NRC moet dé plek zijn in het land waar het intellectuele debat uh, plaatsvindt. Dat is natuurlijk een beetje overdreven. Er zijn gelukkig heel veel plekken waar dat plaatsvindt. Maar het is wel fantastisch om een krant te kunnen leiden uh, waarin je mee aan dat intellectuele debat. En, en gaat het dan over het hoofddoekje of, uh, of over hoeveel geld we moeten aan de kunst uh, uh, geven, of over het. Uh, uh, onze media en de openbare media in Nederland gaan, de publieke media in Nederland gaan organiseren. En dertig eh, eh, andere thema's. Eh, maar het is fantastisch om daar op, op, op, op, een, op een relatief hoog niveau te kunnen aan, aan bijdragen. Nu heb ik ze toevallig hier liggen. Nou, Toevallig is niet helemaal. We lopen even naar de tafel, want het is ook een prachtig uh, hotel hier waar we zijn met een Schitterende Kamer. Um, ja, hier heb ik ze liggen. De NRC van dit weekend. Ja. En ja, de, de standaard, toch ook eigenlijk UB. Want u heeft er uh, elf jaar, bent u daar hoofddirecteur Juist. van geweest. Ja. Ja. Ja, welke pakt u nou als eerste? Nou, nu pak ik ongetwijfeld als eerste NRC. dat waar? Ja, ja, ja, ja, ook letterlijk. S ochtends en ik ben vanochtend, heb ik uh, eerst NRC uh, helemaal uh, gelezen. En ik heb er dan kritiek op en ik ben er blij mee. En ik, uh, ik denk, dit had beter gekund en dit is, dit is heel goed. En dan, dan twee uur later neem ik dan ook de standaard. En, uh, en dan denk ik daar gelijkaardige dingen over. Dan denk ik ook soms van, oeh, dat zou ik wat anders gedaan hebben. Maar goed, daarover wil ik hier over de standaard wil ik zeker niet meer spreken... Want ik Elf jaar lang heb ik dat mogen doen. Dan vond ik ook een geweldig privilege om dat te mogen doen. Maar nu weet ik ook dat er uh, elke ochtend uh, na het verschijnen van de NRC weer een mailtje uitgaat naar de redacteuren. van wat goed was in de krant, maar vooral wat niet goed was. Uh, is het mailtje al verstuurd over nee. deze krant? Nee, ze luisteren vast en zeker mee. <laughs> dus uh, nou, uh, brand los. Wat nee. was er niet goed aan de uh, weekend-traditie? Uh, wat wat van was deze het niet NRC? goed? In tegenstelling, vorige, vorig weekend uh, hadden we een geweldig uh, eigen verhaal. namelijk de benoeming van uh, Klaas Klaas. Knot, uh, hoe dat juist gebeurt, was benoeming op de, de Nederlandse bank, en hadden we hadden drie van onze mensen wekenlang aan de reconstructie gewerkt, en hadden we een eigen interview met Femke Halsema, dat een heel goed stuk was, en een heel mooi portret van Rita Verdonk, die terugkeek op uh, um, haar politieke leven, en vooral het jongste jaar uh, haar niet-politieke leven, om um eerlijk te zijn, dit weekend hadden we dit niet. We hadden geen van de drie. We hadden een behoorlijke krant met, met relatief weinig eigen nieuws. En, en dat maakte mij wat ongelukkig. Hoe ongelukkig? Hoe ja, ongelukkig? Dan, dan zit ik wat, wat, uh, wat te kniezen s ochtends, uh, bij mijn koffie. Dan denk ik, ai. Uh, uh, het is een, een oké okay krant. Het is een zeven. En ik, ik wil natuurlijk een negen hebben. Uh, vorig weekend was het een, een negen en een half. En nu is het... Uh, geen van de stukken uh, uh, stond niet op zijn plaats. Maar er was heel weinig... Hey, wauw, fantastisch, dit is in RC. Dus daar... Uh, uh, en en dus, uh, wie krijgt het allemaal op zijn flikker? Nou, niemand krijgt op zijn flikker. Maar ja, wel, het klopt, u stuurt het altijd... klopt. Ik, ik stuur een mailtje. En dan, uh, nou, ik heb zelf die krant helpen maken natuurlijk. Dus het is ook, uh, um, uh, het is ook van... Uh, uh, aan de ene kant die krant maken en aan de andere kant, de andere kant dan een dag later of een weekend later uh, zeggen met z'n allen oké, okay, we hebben hard gewerkt de taart is gebakken maar we hebben nu geproefd aan die taart en nou, mm, die taart beantwoordde echt niet aan, het, uh, aan de normen die we ons als pastijbakker uh, opleggen het moet, het moet volgend weekend uh, weer beter en, en ik vind het ook dan... wel belangrijk om dat, om dat te doen, dan mailtje te sturen met veel, veel zelf, uh, zelfkritiek. Maar u zegt van, het was een 7 en geen 9. Bent u ook het type van, ik heb liever dan dat het een 3 is, dus dat het mislukt is, maar in ieder geval wel ja. geprobeerd. Ik een heb... 7 is eigenlijk niks dus. Nee, ik, ik ben echt het type, inderdaad, ik ben het type van, laat ons, misschien maken we soms wel brokken, misschien zijn er soms scherven. Maar als we proberen, dan zijn er ook vonken. En dus een 7 is, nou, oké. Okay. De, de, de, de, de, ...en, en ik, ik probeer echt, echt de, de, de redactie ook zo te leiden van... Uh, ...ga voor en probeer. En inderdaad, misschien is het wel eens een drie... ...maar als er dan soms eens een negen in zit... ...dan zijn we goed geweest. En, en uh, uh, elke organisatie, niet alleen in RC... ...maar elke organisatie neigt naar zevens. Naar, uh, we spelen veilig. We gaan geen drieën hebben, we gaan misschien geen negens hebben. En ik, ik, mijn impact in die organisatie is proberen te zeggen... ...ga voor die negen... En oké, okay, is er eens een drie? Dan, uh, goed, dan. Uh, het mooie aan kranten maken is, ik denk zoals radio en, uh, maar het mooie aan kranten maken is van. Ik zend dat mailtje ochtends om, om acht uur, kwart na acht zend ik dat mailtje. Dan zijn we al bezig aan die nieuwe kranten maken. Dus oké. Okay. Het was niet goed gisteren, of het was schitterend gisteren. Even om kwart na acht zien wat, wat, wat we ervan vonden. En om zeventien na acht zijn we weer bezig met die nieuwe krant. En dat ik is fantastisch. Een beetje zoals wij televisiemakers zo hebben... Van nou om, om kwart voor acht, acht uur komen die kijkcijfers. Ja. En dan zit iedereen ook te kijken van... ach, wat waren de kijkcijfers van gisteravond. Ja, maar bij ons zit zijn natuurlijk... Zit iedereen ook de... zo te wachten op ja, dat mailtje van... acht. Ja, wat vindt de ik, hoofdredacteur ervan? Voor een stuk wel. Uh, en ik weet dat, dat uh, als dat mailtje niet komt van... Ik, ik heb natuurlijk... Het dagen dat ik vakantie heb... of dagen dat ik gewoon geen tijd heb om dat mailtje te sturen. dan hoor ik wel eens van mensen van... hé, hey, wat, wat, wat vond je ervan? En, en uh, waarom is er ook geen mailtje? Uh, uh, dus dus, dus het, het is ook wel belangrijk, denk ik... dat iemand zegt... Uh, nadat we met 200 mensen nog eens die taart gebakken hebben... dat iemand zegt van... Die kers op die taart die was fantastisch. Uh, die slagroom was wat minder. Uh, de, de, de, de, de basis van de taart was uitstekend. Uh, dat iemand dat zegt. En dat ook iemand durft zeggen van... Hey, dit was niet goed genoeg. Morgen beter. Uh, dat iemand durft zeggen van... Uh, de foto's uh, of de infographics... Die, die hadden veel te weinig impact. En uh, Ik wil meer foto's met meer impact. En dus, dus in die zin is dat, dat mailtje... Dat mailtje wordt er soms meer aandacht. Uh, dat mailtje is ook het begin van een discussie... Binnen de redactie. Want er zijn ook veel mensen... Die die op dat mailtje antwoordt en die zegt... nee, ik ben het er niet mee eens, want... oké, okay, goed, ik het er niet mee eens. Debat. Ja, laten we dan maar debat voeren over die krant, elke dag. Maar dat streven naar die negen en eigenlijk naar de tien, hè, dat is het. Dat heeft u van uw vader? Wel, dat van mijn vader. Mijn vader heeft mij inderdaad... mijn vader was een, een officier in de Rijkswacht... en de marais was een kolonel... en... Uh, uh, het klopt wel, als ik thuis kwam met een, een rapport uh, met een 8 uh, of een 9... dan zei mijn vader, waarom staat er geen 10? En ik kon er, godverdomme, zo kwaad op zijn op die man... dat ik dan dacht van, dit is een 8 of een 9. En nu doet u het ja. zelf. Nou, de, nu doe ik het zelf, maar ik probeer het met meer liefde te doen... dan mijn vader het gedaan heeft, uh, of met ja, meer principe, begrip. Het ja. principe is hetzelfde. Maar, maar het principe is hetzelfde. Het principe is van, waarom ben, ik naar, waarom ben ik van de standaard naar in een C gekomen? Omdat ik dacht van... Letterlijk, ik wil de beste krant van de wereld maken. En, en, uh, en, uh, dit klinkt hoogdravender dan het is, maar ma Nederland is, is 17 miljoen mensen. Uh, uh, um, uh, ik, ik, ik wil niet dat er een, een taalgebied of een cultuurgebied is van 17 miljoen mensen... waar er een betere krant bestaat dan NRC Handelsblad. Ik denk echt van... In RC, jongens, wij moeten, wij, moeten, uh, wij moeten in de Champions League spelen. Wij moeten Barcelona zijn. Wij moeten, en klopt, dat, dat wil zeggen, elke, elke dag winnen. Elke dag scoren. Uh, uh, en en de, de, de, de Messi's, die moeten bij, die moeten bij ons uh, spelen. Die moeten bij ons uh, uh, werken. Dat moeten de, de mensen zijn die voor ons werken. En wat maakt u dan de juiste aanvoerder van dit team? Of misschien de juiste coach, de juiste Guardiola? Nou, ik weet ook niet of ik de juiste coach ben. Wat ik probeer te doen, is uh, de... de, de, de het, het, het, de mengeling van, van streng zijn en inderdaad van uh, soms zeggen van. Uh, ik schrok toen ik op NRC kwam van, van twee gevoelens die er heersten. Ik heb het verschillende keren aan de redactie gezegd. Aan de ene kant een zelfvoldaanheid, zo van ja, wij zijn NRC en als het dus in NRC staat, is het goed. Uh, Quot non. Soms, soms doet de Telegraaf het beter dan wij. En dan moeten we vaststellen van dat de Telegraaf dit thema beter heeft behandeld dan wij. En dan moet iemand dat ook met zoveel woorden zeggen. Zeg, zeggen: jongens, heb je gezien dat stuk in de Telegraaf over... A, B of C was beter dan dat stuk in NRC, dan, dan, uh, over A, B of C. Uh, dus, dus iemand moet dat zeggen. En dan het uh, tweede gevoel uh, wat, ik, wat ik vaststelde op NRC was een, uh, een grote onzekerheid. Zo over ja, wie zijn wij en wat ligt de toekomst en wat moeten we doen. En, uh, en dus wat, wat probeer ik te doen is aan de ene kant juist... Ja, zijn in de zin van die lat heel hoog leggen. En aan de andere kant heel erg dat team coachen, heel erg zeggen aan mensen van. en ook van die mensen geven, geven hun ziel en zaligheid voor deze krant. En ik zend dus een mailtje naar de hele redactie, maar ik zend er ook heel veel naar mensen om te zeggen: dat stuk wat je daar hebt neergeschreven, dat was fantastisch. In deze krant hier schrijft Mark Chavan een fantastisch mooi stukje over um, uh, wat er gaande is in het CDA. en hoe moeilijk het is met CDA om een, om een koers uh, te Nee, nee. Wat Verhagen gezegd heeft deze week uh, is daar de aanleiding toe. Prachtig stukje. En ik heb al een mail gestuurd naar Mark om te zeggen, nou Mark, jong, wat je daar gedaan hebt, is weer in, in, in 600 woorden heb je weer fantastisch dat samengevat. Maar ervan. u zoekt wel altijd de strijd op. U wil de beste krant zijn van het Nederlands taalgebied. Ja. U wil de beste redacteuren. En daarnaast wil u ook nog uh, de NRC op, uh, op tabloid. Hij heeft, u heeft hem verkleind. Ja. Uh, er moest een katern uh, Lux in. Het liefste gaat u ook nog uh, naar de ochtend. Kortom, ja. veranderen. Uh, en de strijd aangaan met de ja, met redactie. En ik weet zelf hoe journalisten soms enorm conservatief kunnen zijn... en hoe het nu is, is ja. alles eigenlijk goed. En met de lezer. Waarom wilt u altijd maar die strijd aangaan? Maar waarom op wil ik die strijd fronten? aangaan? Maar ik, ik zoek u mag de, gaan zitten, hoor. Ik zoek de strijd <laughs> niet op, op omwille van de strijd. Ik ben heel erg bezig met hoe moeten kranten overleven. Ja, maar u en... houdt van de strijd, toch? Nou, ik hou van de strijd. Ik, ik hou van... De, de, de, de grenzen verleggen. Ik hou van die lat hoger leggen om te zeggen van het was goed, maar laat het ons nu. Ja, maar je houdt toch ook uit, van he? competitie? Ja, ik hou van competitie. Maar, maar, maar, maar de NRC is niet mijn persoonlijke, uh, uh, mijn, mijn, mijn, mijn persoonlijke obsessie om, om in competitie te gaan met gelijk wie. Mijn, mijn, mijn strijd is: hoe kan kwaliteitsjournalistiek in Nederland, Steeds in Vlaanderen, maar nu in Nederland, hoe kan kwaliteitsjournalistiek echt relevant zijn? Hoe kan dat fantastisch zijn? Hoe kunnen we, hoe kunnen we maken dat die mensen die die krant s'avonds van de mat uh, rapen, of hopelijk straks ochtends van de mat rapen, zeggen, als ze die krant gelezen hebben van... Dit hier heb ik echt iets aan. En niet van... Ja, maar okay. de mensen die lezen vonden hem al fantastisch. De NRC was toch de kwaliteitskrant van Nederland. Hij was op een groot formaat, en er was, maar hij was goed en was degelijk. En ja, maar, en er was... Maar, maar verloor 5000 lezers per jaar. En dan, dan zeg je van uh, laat ons eens zien want en, en, en dreigde een stukje relevantie te verliezen voor min 35-jarigen. Dan zeg je van, ja, maar ik wil ook ik heb een zoon van 30 en een dochter van 28. Ik wil ook dat zij, als ze, als ze bij mij thuis komen, dat ze die krant pakken en en half uur, drie kwartier daarin, daarin uh, zich begraven en zeggen van... God, maar nu heb ik weer iets gelezen uh, dat, ik echt, uh, dat bij wijze van spreken mijn leven verandert. Ik heb een nieuw inzicht gekregen. En dus was NRC goed, ja, maar NRC dreigt uh, het, het goede te zijn van de jaren negentig. We zijn wel 2012. En dus mijn job is aan de ene kant dat goede meenemen... En aan de andere kant zeggen, wat kunnen we veranderen? Hoe kunnen we die, die, die krant aanpassen aan, aan de 21ste eeuw? En de lat hoger leggen. Ja. Dus die uitdagingen aangaan. Ja. Uh, kan u ook goed tegen uw verlies? Nee. Ik heb het ongelooflijk lastig met verlies. Ongelooflijk. Heeft u al een keer verlies geleden hier uh, tijdens het maken, tijdens het Oh Ja, natuurlijk. En dat is... Dat is uh, ja, heb ik verlies geleden. Uh, uh, we hadden heel erg gehoopt om, om nu in maart uh, ook in de ochtend uh, te zitten met de krant. Uh, uh, uh, nu ziet het uit dat, dat, dat we dit een jaartje gaan moeten uitstellen. Dus dat is verlies? Wel, ja, ik heb de hele voorbije maand december, sinds, sinds ik dat weet, heb ik, loop ik te balen. En heb ik het echt lastig daarmee. En niet, niet, nog eens, niet omwille van... God. Ik zou willen dat, maar omwille van het feit dat ik echt denk: van... dat is goed voor NSC om ook naar de ochtend te gaan. En dan denk ik: shit, uh, waarom doen ze mij dat aan? En dan, wordt het echt, dan, dan kan het echt persoonlijk. zijn. En hoe zit u dat dan van u af als het persoonlijk is? Ha, ik heb, Gaat u dan drinken? Nee, nee, nee. nee. Ik, ik loop dan te zeuren en ik heb dan. Uh, want want uh, uh, ik, ik heb drie adjuncten, hè. we zijn een hoofdreactie van vier mensen. wel Heel erg die, die, die adjuncten, de uitgever, Hans Nijenhuis, de uitgever van de krant, de eigenaar van de krant, Dirk Sauer. Met hen probeer ik dan dat tegen hen aan te lullen en te zeuren. En, en ik weet dat Dirk, Dirk Sauer ook, ook een paar weken geleden tegen mij gezegd heeft: van, Nou, het is niet anders. En, Neem dit nu en zie dit weer als een springplank om dan weer aan. Bent u dan nog te genieten voor de redactie of voor uw familie? Ik, ja uh, soms wat minder vrees ik. Uh, dus uh, ik, ik weet dat ze op de redactie zeggen: je ziet aan je gezicht als het meevalt of tegenvalt. Uh, ik weet ook dat ze op de redactie zeggen: er is meer champagne geschonken hier in het voorbije jaar in, de, in de, de, de vijf jaren daarvoor. Dus ik ben ook maandag lanceren we nieuwe bijlagen. Uh, de Wereld, een, een, een wekelijkse bijlage over, over buitenland en buitenlandse politiek. De champagne staat nu al koud, want ik wil, ik wil dat weer vieren. Ja, en, uh... ik, heb, ik kan u misschien ook opbeuren, want ik heb een prachtig nummer voor u uitgekozen. Geweldig. Het is uh, een, uh, een nummer dat over uh, uw geliefde land gaat, uh, over België. Het is een nummer uh, van Milo, The ja. Kingdom. Ach, uh, ik zou zeggen, zet yeah. uw koptelefoon op en yeah. uh, luister erna. En uh, ja, dan ben ik benieuwd wat u ervan vindt. Heel goed. Where I'm there's barely space left. Still running up a hill. Where I'm from, they don't like changes. Even if alarm bells ring.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 Never turns today Where I'm from the kingdom's trembling Where I'm from they've lost the way Sing it like where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 voor de hoofdredacteur van de NRC, Peter van der Meers. En ja... Dit nummer gaat over uw land, over België. Het ja, is een fantastisch nummer en ik ken het niet. Ik ken Milo natuurlijk, ik heb zo'n grote bewondering... maar hij zingt zo mooi over België. En hij is de one that got away natuurlijk. Ja, en ja. hij komt hier ook toch uit? Hij komt hier uit, uit, uit vlaams Vlaamse oh, ja. dus uit de buurt. Ja, dus, wat vindt u van het nummer? Ik vind het een heel mooi, heel mooi nummer... omdat hij, uh, uh, het is zoiets met, uh, wat een, ik herken mij daar natuurlijk in op een bepaald moment is de the more they fix it, the more goes wrong. En, uh, dus het, uh, het is hard over dit land. En, uh, en ik denk heel terecht. En terzelfde tijd heeft hij zoiets, ja maar het blijft my kingdom. En um, die haat-liefde verhouding die jij over België uh, hier, hier in het nummer zo mooi, uh, uh, zo mooi zingt, uh, dat heb ik natuurlijk ook. Ik, ik, ik hou van dit landje. En aan de andere kant, bijvoorbeeld over de jongste anderhalf jaar... en die, die vreselijke periode waarin dit land er maar niet aan slaagt... om een regering te vormen... heb ik mij zo druk gemaakt en zo boos gemaakt. Dus, dus dit, dit herken ik. Maar uh, u, u schreef ook een vlammend betoog in, uh, in uw krant... naar de koning, van ach, to, net toen, toen, toen ja. het bijna niet ging lukken, de formatie. Ja. Ja. Um, uiteindelijk is het wel gelukt. Juist, ja. Uh, is de woede nu een beetje weg... Well, de woede is natuurlijk een beetje weg en terzelfde tijd, het blijft een schande. Uh, België, dit land, is gaan stemmen voor, voor de, de, de parlementsverkiezingen uh, in dezelfde week waarin Nederland voor de Tweede Kamer heeft, uh, heeft gestemd, in juni 2010. En uh, Nederland heeft ook een traditie van lange regeringsvormingen, uh, lange kabinetsformaties. Maar is dan in september, oktober: is er, uh, was, was het kabinet Rutte Verhager met, met die rare gedoogconstructie, maar die was er wel. En België is dan nog eens meer dan een jaar verder moeten gaan vooraleer, we, we kwamen tot, uh, tot fundamentele gesprekken, want een jaar lang is er enkel, enkel, uh, zijn er enkel schijngevechten geweest, en is er enkel een debat geweest over het communautaire in dit land, en over uh, Nederlandstalige Franstalige verhoudingen. En dus in die zin heb ik mij toch wel heel druk gemaakt in het feit dat de politiek uh, dat het een onvermogen was uh, van de politiek. En dan heb ik mij ook druk gemaakt in de media, uh, waarvan ik vond dat de Belgische media op dat moment te veel meegingen met de politiek, en niet zegden van, dit dit pikken wij niet. Wij willen wel dat er een regering... Op een bepaald moment liepen hier 40.000 mensen door Brussel... om te vragen, geef ons een regering. Terwijl in, in het Midden-Oosten mensen tegen regeringen aan het betogen wa waren... kwamen in Brussel mensen op straat om te vragen... alsjeblieft, regeer ons. Dat zegt wel wat. Maar u vond dat de media in, in België niet uh, adequaat genoeg was? Ik, ja, ik vond dat de media te koelant uh, waren in de zin. Want de media niet zegt aan de politici van... Uh, uh, maak er nou wat van, kruip in jullie kasteel voor twee weken... en kom met een deal naar buiten. Dat was ook, dat was ook mijn brief aan de koning op een bepaald moment... van schop en terug in hun, in hun onderhandelingen... en zeg, dit pik ik niet, kom naar buiten met een, met een compromis. Dit, waarom, en, en, en Milo zingt dat, dat zo mooi... waarom is dit een, een mooi land? Omdat dit, dit is jarenlang, uh, eeuwenlang het land van de compromissen geweest. Van uh, Franstaligen, Nederlandstaligen, uh, uh, uh, uh, katholieken en vrijzinnigen, uh, werkgevers, werknemers. En er zijn altijd compromissen gesloten. ik kan, kan kritisch doen over een compromis, of ik kan daar wat cynisch over doen. Maar met compromissen, ook in mijn huwelijk, moet ik compromissen maken. En ook met mijn kinderen moet ik compromissen maken. Ook op het werk moet ik compromissen maken. België was het land van de compromissen. En daarom was België zo'n mooi voorbeeld van uh, het, het, het kleine Europa dat hier plaats kon vinden. En plotseling, in de voorbije anderhalf jaar, bleek die compromisbereidheid totaal verdwenen. En dat maakte mij eigenlijk wel treurig. En waren er de grote uh, uh, waarheden aan de Franstalige kant, of aan Nederlandstalige kant, of aan werkgeverskant, of werknemerskant, ga zo maar door, en was er niet meer de wil van, laat ons proberen er samen uit te komen. En dat er samen uitkomen heeft dit land... Uh, jarenlang, decennia lang, heel veel welvaart gebracht. Dus laat ons proberen om op dit spoor verder te gaan. En dat, dat bleek verdwenen te zijn. Dat maakt mij heel druk in. Maar u schreef die brief. U zei, ga in een kasteel zitten. En als u er over vier dagen niet uit zijn... dan moet de, de koning ze naar een, een, een Waalse Mijn schoppen... om daar ja. verder te onderhandelen. Gelukkig, klopt. na vier dagen hoeft ze niet naar de Waalse Mijnen toe. Nee. Want plotseling was daar toch Elio de Rupo, de Rupo met ja. een, een ja. akkoord, ja, met ja, een klopt. kabinet... Bent u vol vertrouwen nu? Nee, ik ben niet vol vertrouwen. Integendeel. De, de regering wordt nu gevormd door zes partijen. Naar Nederlandse begrippen... Ook Nederland heeft, heeft nog eens heeft moeilijke formaties... en heeft natuurlijk coalitie-regeringen. Maar hier zijn en de, de christendemocraten... de sociaaldemocraten en de liberalen. Dus drie partijen. Maar die ook nog eens verdubbeld worden omdat je de drie partijen aan de Nederlandstalige kant hebt... aan de Vlaamse kant hebt... en die drie nog eens aan de Franstalige kant. Dus dit is een, een kabinet... dat eigenlijk maar door één... Uh, uh, om één reden samen blijft. Dat is de schrik. Ze houden elkaar vast, want als ze vallen... Ja, dan is het alternatief dat met name in Vlaanderen, de, de, de Vlaamse nationalisten van het NVA, uh, in plaats van 30% die ze nu in de peilingen hebben... misschien wel 50% halen. Dus, uh, het is deelt kabinet... u dat? Ja, wel, dat zou heel goed kunnen. Omdat de, de, de, de, de... Maar deelt u die schrik en die angst ook? Nee, wel, ik de, ik deel ik die schrik... Ik, uh, uh, de vaststelling is in elk geval wel... dat het land uh, de voorbije jaren... Uh, slecht geregeerd is. En geregeerd is met heel veel... Uh, uh, je, net, net, net door het feit dat er zoveel partijen uh, uh, mee gemoeid zijn... Uh, geregeerd is op een manier waarop je zegt van... Uh, in, een voorbeeld. In België is men nu nog altijd aan het discussiëren. Um, er is een betoging geweest hier niet zo lang geleden... door deze straten recht voor dit hotel. Uh, omdat het kabinet die Rupo eraan denkt om de pensioenleeftijd naar 62 jaar te brengen. Stel je voor dat de vervroegd pensioen van 58 of van 60 naar 62 zou gaan. Dit is een gevecht. In heel Europa, Nederland, zijn we van 65 naar 67 aan het evolueren. En eh, hier zitten we nog in een, in een soort uh, uh, ontkenning van de realiteit. En dus, dus daar, maak ik mij wel, daar maak ik mij wel zorgen over. Dat je zegt van... Uh, ja maar er moeten wel mensen komen die zeggen van... jongens, de situatie is ernstig. We moeten dus ernstige maatregelen nemen. En je kan kritiek hebben op de situatie in Nederland... of in Frankrijk of in Duitsland. Maar iemand als Rutte, of het kabinet Rutte... het kabinet van Angela Merkel, het kabinet van Sarkozy... zijn wel het stadium waarin België nu nog zit... allang voorbij... En dus daar maak ik mij grote zorgen maar over. Is die rupo dan de juiste man? Ik bedoel, hij heeft natuurlijk wel iets formidabels gepresteerd, namelijk uiteindelijk toch een akkoord. Juist. Maar is ja. hij dan nog niet uh, sterk genoeg om te zeggen, de maatregelen moeten nog veel ingrijpender zijn? Ja, klopt. Het is, het is zoals je zegt. Uh, de grote verdienste van die Rupo is dat hij erin geslaagd is om een kabinet te vormen. En dus er, er ging uh, een, een, een maand of wat geleden, toen dat kabinet gevormd werd, ging er een zucht van opluchting door het land van. Enfin, er was een kabinet. Maar ja, de, de lot lag ook niet hoger dan dat. Van oké, okay, we hadden een kabinet. Laat staan dat het een, een, een slagvaardig kabinet was. Dit kabinet, dat een maand geleden gevormd is, is twee dagen geleden of drie dagen geleden door Europa op de vingers getikt. Omdat de begroting die ze nog maar een maand geleden gemaakt hadden, ja, niet voldoende was. Ja, dus, dus uh, omdat ze nog rekening hielden met een groei van 0,8 procent... waarvan iedereen terecht zegt van dit is absurd. Dus nog maar een maand na de vorming van dit kabinet... zegt Europa aan dit kabinet van jongens, uh, terug uh, het huiswerk opnieuw gaan doen. En dat toont hoe, hoe, hoe, hoe wankel uh, de basis is uh, waarop dit kabinet staat. Maar hoor ik hier eigenlijk een man die het zelf wil gaan doen? Nee, helemaal niet. Zou u nee. België goed kunnen leiden? Nee nee, nee, nee, nee. Ik heb een immens respect voor politici. Um, uh, omdat één, uh, je moet eerst kunnen verkozen worden. Ik, ik denk dan altijd, ik, ik zou misschien één of twee stemmen hebben... namelijk die, nou, die van mij en van mijn moeder. De redactie de, van de NRC het, heeft u al unaniem gekozen als directeur. Ja. Maar twee, het, het, het, het, het, de job van politicus zijn... en, en de openbaarheid waarin die job uh, uh, gebeurt... Uh, uh, de, de, de, de mate van kritiek... Uh, Femke Halseman zei nog in onze krant een week geleden... in dat interview waar, waar ik daar juist naar verwees... van elke krant die je opendoet, uh, heb je schrik... van er kan weer iets in staan dat, dat, dat, dat, waardoor jij gepakt wordt. Uh, dan denk ik van uh, de, mijn respect voor mensen die dat willen doen is zo groot. En ik, zou, uh, ik, ik denk niet dat ik het zelf zou, uh, zou kunnen. En u bent waarschijnlijk ook niet de man van het compromis. U bent van de vier of van de negen. Ja, ik, juist. Dus, ik, dus daarom zou ik dan te weinig... Uh, te weinig uh, uh, ik zou denk ik en te hard zijn voor mezelf en voor mijn partij. En voor, uh, dus ik zou uh, uh, heel hele slechte politicus zijn. Nu even terug uh, naar de Nederlandse politiek. Want gisteren was er een uitzending van uh, Reporter Internationaal op de KRO. En daar sprak Louis Tabak, burgemeester, uh, burgemeester van Leuven en minister van Staat. En die zei... Uh, hij zei iets over de, de, de Belgische regering. Maar hij zei ook van... Ja, in Nederland uh, zijn jullie wel iets hoogdravender. Maar uh, hij zei zelf dat de... Democratie in Nederland er minder goed voor staat... omdat democratie in zijn ogen de macht is aan de meerderheid. En dat is niet zo in Nederland. Er is een minderheidskabinet, dat klopt niet, democratisch ja. gezien. Dus Nederlanders niet zeiken over België dat het hier eh, allemaal traag is gegaan. Ja. Jullie zijn nog veel verder van huis. Deelt u die mening? Ik deel die mening niet. Het is, het is mooi dat Tobak dat zegt. Want uh, Louis Tobak, die dus inderdaad burgemeester van Leuven is... is een, uh, een uh, grote orangist en een uh, grote, uh, grote liefhebber van Nederland. Uh, uh, uh, ik vind aan de andere kant, uh, wat je vaststelt in Nederland, is dat er een functionerend kabinet is. En een functionerend kabinet, dat weliswaar een minderheidskabinet is, met gedoogsteun van Wilders, maar ook met gedoogsteun als het over Afghanistan gaat, van GroenLinks. Met gedoogsteun als het over Europa gaat, van de P van de A. Uh, dus de democratie functioneert. Namelijk. Um, naar gelang het dossier dat voorligt slaagt men erin tot nu toe en uh, dat, dat moet dan ook het politiek vernuft van, uh, van uh, uh, Rutte zijn gecombineerd met de poldermentaliteit in, in Nederland... Euh, slaagt men er toch wel in, naar gelang het dossier dat voorligt... om he, he, heden te vinden en te bouwen. En dat is essentieel in de democratie. Het is toch niet ideaal ja. in deze tijd? Nou, nee, het is niet ideaal. Maar indien het, de kiezer heeft nu eenmaal de kaarten anders geschud... destijds in juni 2010... En dus in die zin uh, zou het ideaal zijn... moesten er andere meerderheden gevonden zijn. Maar die heeft Nederland in de loop van die drie, vier maanden... kabinetsformatie allemaal uitgeprobeerd. Die bleken niet uh, te, te, te kunnen. Uh, het bleek niet over links te kunnen. Het bleek niet over rechts te kunnen. Het bleek enkel te kunnen met de combinatie die nu voor ligt. Wel, die functioneert. En nog eens, je kan daar blij mee zijn, je kan daar niet blij mee zijn. Maar het functioneert wel. Nederland is wel degelijk fundamenteeler bezig met de pensioenen... dan bijvoorbeeld een land als België bezig is. En dan zou ik mij als Nederlander daar beter mee voelen... dan ik mij als Belg mee voel. Dus uh, uh, ik ben ook niet de grote, uh, de, de, de, de, de grote liefhebber van dit uh, kabinet. Maar ik stel wel vast dat dit kabinet behoorlijk functioneert. Um, dan even over de gedoogpartner. U heeft ooit gezegd, uh, toen u nog uh, hoofdredacteur was van De Standaard... Um, wij bepalen de sfeer waarin een partij als het Vlaams belang kan gedijen. Ja. Um, is dat idem in Nederland? Bepaalt de media ook uh, de sfeer waardoor een partij als de PVV kan gedijen? Ja. Maar ik had het toen gezegd in de, in, in de, in de zin van... Uh, dat wij zeker uh, ook als, als media mee verantwoordelijk zijn voor het soort land... ...waarin we, waarin we uh, leven. Dus wij hier in Vlaanderen zijn ook de Vlaamse media mee verantwoordelijk... ...voor een omgeving waarin het Vlaams Belang, het Vlaams Blok toen nog, kon uh, groeien. Uh, de vraag is of je dan de media niet een grotere rol geeft dan ze eigenlijk zijn... Maar ook in Nederland moet je vaststellen dat de media... De media zijn een belangrijke maatschappelijke speler. En dus inderdaad, ik denk ook dat de media mee verantwoordelijk zijn... voor tenminste de, de omgeving waarin politieke partijen kunnen groeien... of politieke partijen weer verdwijnen. De media zijn mee verantwoordelijk voor een, uh, een omgeving... waarin fortuin kon opkomen of, of, uh, of niet kon opkomen. Waarin inderdaad ook Wilders en de PVV kunnen opkomen of niet opkomen. Dus dat blijf, ik, dat blijf ik wel fit. Maar heeft de media grip op Geert Wilders... of heeft Geert Wilders grip op de media? Ik denk, uh, ik denk dat de twee kloppen... en tegelijkertijd dat je de twee niet mag opkomen mag overdrijven. Dus uh, uh, ik denk dat uh, uh, uh, Geert Wilders is een, is een bijzonder boeiend uh, mediafenomeen. Uh, al is het maar een ook politiek fenomeen. Al is het maar omdat heel weinig mensen grip krijgen op Geert Wilders. Zijn uh, partners in het kabinet krijgen geen grip op, uh, op hem. Uh, uh, Wilders uh, is, is een, uh, een politicus sui generis. En is ook in zijn relatie met de media... Uh, Wilders, uh, Wilders communiceert niet met de media... hij communiceert via Twitter. En uh, de media nemen die tweets over... of nemen ze niet over. Uh, uh, dus Wilders is een, is een, is een bijzonder boeiend uh, uh, fenomeen... waar uh, ik denk niemand van de media heel goed weet... Hoe, hoe ga je nu met Wilders om? Geef je Wilders een, een podium of net niet? U bent een intelligent ja. mens. Uh, u heeft natuurlijk ook lang uh, hier in Vlaanderen gezeten... Ja. tijdens het uh, uh, Vlaams Belang. Ja. Uh, verrast hij u ook nog? Ja, hij verrast mij zeker omdat, uh, omdat ik vind dat uh, uh, uh, uh, uh, uh, technisch gezien... Uh, is Wilders, uh, het is bijzonder boeiend om te zien hoe Wilders met die media omgaat. Op welk moment dat Wilders lanceert van... we moeten terug naar de gulden. Of op welk moment dat hij een tweet zendt... over uh, uh, uh, de hypotheekrenteaftrek... of over uh, het feit dat uh, uh, hij het kabinet eventueel wil laten vallen... over de ontwikkelingssamenwerking. Dan denk ik van... Uh, uh, Wauw, de manier waarop die wilders dit bespeelt, en dus ook ons bespeelt, want, want wij media staan er niet boven. Hoe zeg je? Hij is u te slim af Wat, of te is snel hij, af. Wel, is hij ons te slim af? Nee. Ik u denk verliest dat het, de strijd. Nou, dat denk ik niet. Maar ik denk dat er, dat er, in, elk geval, er is in elk geval wel een strijd is. En hoe ga je daarmee om? Er is ook een debat geweest bij ons, bijvoorbeeld. Toen ik op een bepaald moment in het kader van politieke columns die we, die we in de krant zetten. dat ik een column ga van Martin Bosma. Zijn, zijn ideoloog, wordt wel eens uh, gezegd. Maar goed, hè, de, de nummer twee of drie van, van de PVV. Um, waarvan ik ook vond van en dat is ook een debat geweest hier in Vlaanderen... het is steeds met het Vlaams Belang... in een land waarin de PVV zo'n belangrijke rol speelt... In het, op het politieke toneel... moet je dan niet uh, ook op de opiniepagina's van NRC... een stem geven aan de, NRC, uh, aan, uh, de PVV... zoals die ook geeft aan GroenLinks... en aan het CDA en aan, aan de PvdA. En daar zijn een aantal van onze lezers heel boos... en, en heel gekwetst door geweest ook. Van waarom krijgt Martin Bosma... Een, een vrij podium in uh, NRC. In, uh, in en ik blijf erbij dat, dat het belangrijk is... dat als we willen een krant zijn waar het politieke debat plaatsvindt... of het maatschappelijke debat of het intellectuele debat... dat dan inderdaad ook de PVV ad hoc een uh, stem moet hebben in onze krant. Uh, en, en dat dat dus een, een deel is van de rol die wij in Nederland moeten spelen. Maar u wilde ook graag uh, de boel uitdagen, neem ik aan. Dat, dat had minder met uitdagingen te maken dan wilde met... dat wil een beetje provoceren. Nee. Een had... beetje prikken. Nee, dat had meer te maken met... Ja, maar de, de partij die dit kabinet mogelijk maakt... die moet toch ook in de kolommen van onze krant genoeg aanwezig zijn. Dus, dus daar was ik ten gronde heel erg mee bezig. Ik... Ik provoceer graag, maar ik, ik provoceer niet graag... als het dan gaat over zaken die de mensen zo kunnen kwetsen... of zo fundamenteel zijn dan... dus het PVV of, of de column van Bosma had veel minder uh, te maken met, uh, met uh, uh, uitdagingen, dan wel met welke rol moet NRC spelen in het politieke debat. Hoe lang uh, houdt Geert Wilders dit nog uh, vol? Dat hij eigenlijk de media een beetje in de tang heeft? Ik weet het niet. Ik denk, ik, denk soms, ik denk soms nog vele jaren. Want uh, uh, uh, de, de vraag is niet alleen hoe lang heeft hij de media in de tank, maar hoe lang heeft hij de politiek of het, het, het, het, het, het, het, het debat in Nederland in de, in de tank. Ja, maar ik vraag het en, u omdat u vooraanstand man bent in de media ja, in Nederland. Maar ik denk, ik denk wel dat Wilders nog vele jaren een belangrijke rol zal spelen in dit, uh, in dit debat. En dus op zich nog vele jaren ook met de media die moeilijke relatie zal hebben. Nee, die is moeilijk voor hem, die is moeilijk voor ons. Van hoeveel keer geef je Wilders een podium? Hoeveel keer zou je hem een podium willen geven dat hij niet wil? Dus dit, dit, dit is een spel dat zal blijven, uh, dat nog vele jaren zal blijven duren. En dat, dat onvermijdelijk is, uh, uh, denk ik, in een land waarin de PVV zo'n belangrijke rol speelt. We hebben nog acht minuten. We hebben nog een plaat uh, die u heeft uitgekozen... en ik heb ook nog een andere plaat voor u. Uh, zal ik een compromis voorstellen? Graag. Zullen we één minuut mijn plaat draaien en één minuut de uwe? Heel goed. Uh, dan starten we met de uwe. Vertel maar welke het is. Uh, ik heb gekozen voor Nick Cave, um, Into My Arms. Omdat het de uh, uh, uh, is, is mooiste love song die bestaat. En ik denk als je een middernacht uh, uh, radio maakt... dan moet het ook over liefde gaan... en moet het gaan over, over de relatie van een man en een vrouw. En Into My Arms van Nick Cave is, is pure uh, poëzie. Het is gewoon fantastisch. En dat een minuut lang. Oké. Okay. That you do But if I did I would kneel down Minuut. Zonde eigenlijk, hè? Het is een schande. Ja. Uh, bent u een man van de liefde, eigenlijk? Ja, natuurlijk. Ik ben een, ik ben een emotionele zak. Ik ben een, uh, bij zoiets dat ik kan bijwenen. Weet, ik vind het, uh, uh, het zo'n mooie muziek. Uh, uh, uh, uh, nou ja, punt. Uh, uh, het, doet mij, het doet mij denken aan, uh, aan relaties die ik mijn leven gehad heb. En dat is fantastisch. En hmm. u bent ook wel een man van extreme emoties. Dan, want U kan u onwaarschijnlijk kwaad maken over België... of dan ja. onweer, onwaarschijnlijk uh, geëmotioneerd raken ja. met zo'n liedje. Ja, en ik, ik uh, speel dat niet. Een aantal mensen ook op, het, uh, op de krant uh, hebben dat moeten leren van mij. Van, uh, uh, ik, ben het inderdaad, uh, ik, ik ben iemand die ongelooflijk vrolijk kan rondlopen... en het goed is, maar die dan ook in de put kan zitten omdat dingen tegenvallen of die boos kan zijn of die, uh, dus, dus in die zin uh, um, uh, ik, denk, ik denk ook wel dat uh, de mensen in mijn omgeving die, die ik ken, die de boeiendste mensen zijn, zijn mensen die passioneel zijn en, en dat, heb ik, dat heb ik zeker en vast. Uh kan het ook niet gemakkelijk zijn om met Peter van der Meers te zijn? Want altijd maar dat gepassioneerde. En altijd gegeven nee, naar de negen. Ja. En, en eigenlijk naar de tien, ja. want dat moet dan van uw vader. En... Ja, dat is lastig. En dat uh, ik zou niet met mezelf kunnen leven, zeg ik uh, wel eens. En uh, wat dat betreft, uh, mijn kinderen verwijten dat wel eens. Mijn oudste kinderen zeggen letterlijk ook een beetje van wat ik aan mijn vader verwijt. Uh, van uh, als we thuis kwamen met een negen, uh, vroeg hij. Uh, en dan denk ik, shit, godverdomme me. Het is zoals mijn vader met mij deed. Uh, dit, dit doe ik nu met hem, hen en, en dat wil ik eigenlijk niet. Dus, uh, Geniet u wel genoeg dan? Ja, ik kan een, een van de andere kanten van die, die passie... is natuurlijk ook wel dat ik, dat ik heel intens kan genieten. Dat ik letterlijk niet zo lang geleden... in Amsterdam rondliep aan, aan, uh, aan de singel. En dat ik op een bepaald moment midden op de dag stond ik stil... en dacht van... Van der Meers is het niet fantastisch dat je hier rondloopt. Man, dit is toch heerlijk. Uh, uh, en dus dat, dat kan ik dan ook wel van echt genieten van, uh, van zoiets. En dan hoop ik ook dat u van deze minuut gaat genieten, want dit is ook weer een Nederlander, maar eigenlijk ook een Vlaming. En uh, het is uw levensmotto, heb ik begrepen. Dus zet uw koptelefoon op. Het is uh, Nova Star. Oh, fantastisch. Ja, dat hoort ook bij het compromis. Het Belgisch compromis. Ja. Ook dit mag maar heel kort. Maar ja, u bent 50 geworden. Ik De 50 ben 50 gebaseerd. geworden uh, vorig jaar, ja. En ja. Uh, ja, maar u zegt nog altijd wel. Ik geloof het echt en het De... klopt. Het is mijn levensmotto. En uh, Joost zingt het zo mooi: Oh, the best is yet to come. Maar, maar... wat moet er dan nog gebeuren? Wat, wat, wat nu nog? Weet ik veel, waar we over gesproken hebben. De liefde, nog een betere NRC. Uh, een land uh, waarin er geregeerd wordt op een manier waarop... Weet ik veel, ik, ik, ik haat mensen die... Uh, het omgekeerde hebben. Van vroeger was het beter. Ik heb het heel lastig met uh, uh, soms, soms nog echt, ongetwijfeld, met lezers die mij schrijven. Van vroeger was een RC beter. Ik zeg nee, zie je nu niet wat we nu proberen? Zie je niet dat het beter wordt? Zie je niet dat het. Uh, en dat, dat geloof ik ook in mijn leven. Ik geloof ook van. Nu, nu is het middernacht, nu is het één uur. Wel, de, nacht, de nacht gaat nog betere dingen brengen... dan de nacht tot nu toe gebracht heeft. En wat gaat de nacht dan brengen? Weet ik Welk café in Brussel moet toch worden afgestruimd? Weet ik veel, maar het wordt beter. Dat is mijn principe. Maar heeft u nog grootse dromen? Is er nog iets na de NRC? Of durft ah, u daar niet eens we, aan te denken? Nee, daar durf ik niet eens aan te denken. Maar ik, ben, ik denk wel van... En, en daarom is het ook zo mooi dat, om, om, om een krantenman te zijn... Van, van wat we in het begin van, uh, van dit uur al zeiden van... Uh, uh, oké, okay, als de krant, de krant gisteren wat minder was... Uh, de, de better one wil komen. Morgen kan het beter zijn en dan, dan wordt het nog beter. En ik denk echt van, met kleine stapjes... Die betere journalistiek, want, want dat is natuurlijk mijn, mijn, mijn job en mijn passie... is die betere journalistiek. En, en, en ook in menselijke relaties proberen ja, dat, dat nog, beter, nog beter te doen nou. dan tot nu toe. Straks komt de zon op, dan is het zondag. Dan is er helaas geen krant. Maar maandag, dan maandagmiddag ligt hij er weer. Ligt er de fantastische NRC krant. van de hoofdredacteur Peter van der Meers. En dank u wel voor dit mooie gesprek. Fantastisch, graag gedaan. Oh, wat mooi om in Brussel te zijn. <laughs> you okay.